11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De SP wil voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september... een lijstverbinding aangaan met het PvdA. Op die manier kunnen restzetels terechtkomen bij linkse partijen. Er komt geen gezamenlijk verkiezingsprogramma. Het bestuur van de Socialistische Partij besloot besloten tot de lijstverbinding... na signalen van PvdA-voorzitter Spekman en fractievoorzitter Samson... dat er interesse voor is. SP-senator Cox gaat ervan uit dat ook het bestuur van de Partij van de Arbeid voor de lijstverbinding is. Ook de achterban van de PvdA zou voorstander zijn van een lijstverbinding met de SP. Cox ziet ook een lijstverbinding met GroenLinks nog als mogelijkheid om de linkse partijen bij de verkiezingen nog sterker te maken.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 Op het EK voetbal heeft Rusland de proef van Dik Advocaat... met overmacht gewonnen van Tsjechië. In het stadion van Wroclaw werd het 4-1. Eerder vanavond speelde gastland Polen en Griekenland gelijk 1-1. Morgenavond speelt Oranje in Oekraïne... zijn eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken. Dan nog het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen kans op een bui, vooral in het noorden veel bewolking... en in het zuiden wat vaker zon. Het wordt ongeveer 17 graden.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 Buiten is het 15 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Je hebt landen die politiek en sport van elkaar scheiden, zoals Denemarken en Portugal. De regeringen van die landen vinden het geen probleem om, ondanks de mensenrechts-situatie naar Oekraïne af te reizen. Je hebt landen die politiek en sport niet van elkaar scheiden. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Zij gaan niet naar Oekraïne. En je hebt Nederland. Eerst gingen we niet, nu gaan we toch. Althans, sommige ministers gaan naar sommige wedstrijden. Kortom, wij gaan een beetje. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Hoe moet het verder met Spanje, de banken in dat land staan, op omvallen? Premier Rutte bezocht gisteren Spanje en Portugal... onder andere om met de Spaanse premier Rajoy te praten over hoe het verder moet. Hans André vroeg de premier over wat hij met zijn Spaanse collega besprak. Wat is daar precies aan de hand in Spanje? Waarom hebben ze extra geld nodig? En zien we dat geld ooit weer terug? Daarover praat ik met correspondent Rob Zoutberg en met Roel Jansen van NRC Handelsblad. We hebben er een ambassade bij. Gisteren opende staatssecretaris Knapen een ambassade in zuid soedan Volgens Knapen als uiting van blijvende betrokkenheid bij een jonge natie. Wij vragen de nieuwe ambassadeur, Kees van Baar waarom Nederland juist voor zuid soedaan koos. Om 5:12 voor twaalf voorspelt dezelfde Roel Jansen de uitslagen van de EK-voetbalwedstrijden van morgen. Voor vaste Radio 1-luisteraars was vandaag bijna alles anders. Daarom nu, traditiegetrouw, eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 8 juni. Eindelijk, het is begonnen. Het Europees kampioenschap voetbal. De eerste twee wedstrijden zijn gespeeld. Griekenland-Polen eindigde in 1-1. En Rusland versloeg Tsjechië met 4-1. Oranje speelt morgenavond zijn eerste wedstrijd. En dat is een van de twee wedstrijden die door een lid van het kabinet wordt bijgewoond. De eerste wedstrijd, mevrouw Schippers samen met haar Deense collega. En er zal ook een mensenrechtenprogramma mee samenhangen. Premier Rutte is wel erg overtuigd van de kracht van het Nederlands elftal. Want die tweede wedstrijd is... Uh, en de finale waar wij natuurlijk in zitten, uh, daar zal ik dan zelf graag bij zijn. Nou, eerst maar eens winnen van Denemarken. Trouwens, ook de rest van zijn kabinet zit die wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Het spreekfoutje van minister Hille niet meegerekend. Oef, 2-0. Voor? Uh, Nederland. Uh, ik verwacht dat Nederland uh, wint, ja. Ik... Ja, winnen natuurlijk, hè. Ja? zeker ja. En waar kijken de bewindspersonen de wedstrijd? Thuis met mijn kinderen en kleinkinderen is hier spannend. Nee, ik ben helemaal geen fan. Zij die wel fan zijn doen vaak ook nog mee aan een wedstrijdpoeltje... thuis, op het werk of in het café. Wat veel mensen niet weten is dat over het geld dat gewonnen wordt... 29 belasting moet worden betaald. Dat is waarom sommige kroegen dit jaar geen poeltje hebben. Het is zo in het nieuws geweest dat we er heel streng op gaan controleren... dat we het risico eigenlijk niet willen nemen. Maar volgens staatssecretaris Teven hoeven de kroegbazen zich geen zorgen te maken. De kanspilotabiliteit gaat geen hekse organiseren in Nederland. Dat gaan we gewoon niet doen. Helaas, we gaan de oranje koorts toch even verstoren. De Raad voor de Volksgezondheid vindt namelijk dat we allemaal zelf moeten gaan sparen voor de zorg... als we straks wat ouder zijn. Want anders... Dan is de ouderenzorg totaal verschraald. Dan, dan hebben we geen mensen meer aan het bed. Dan moet iedereen zichzelf maar redden. Dan is het elke dag pyjama dag, zal ik maar zeggen. Uh, dat gaat helemaal mis. Nu is al duidelijk dat het straks onbetaalbaar wordt. In ieder geval voor de overheid, zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Alle stappen die in dit rapport genoemd zijn, zijn nodig en nog meer. Want de langdurige zorg in Nederland is de duurste van de hele wereld en is onhoudbaar. We zouden het niet op ons geweten willen hebben dat u vannacht slecht slaapt. Vandaar dat we afsluiten met een positief bericht. De sfeer is namelijk erg goed binnen Oranje. constateerde verslaggever Tom Egbers. Er wordt veel gelachen en gedold. Uh, cookie voor de assistenttrainer die ook als scheidsrechter fungeert wordt door Arjen Robben in bedwang gehouden zodanig dat, dat, dat hij Robben. niet kan zien wat er op het veld uh, zich afspeelt. Uh, je kunt ook zo zeggen: Arjen Robben maakt een kruimeltje van Cookie. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de krant vanmorgen is gelezen door Martijn Nijhuis. Ja, Nederland staat in Europa aan de top als het gaat om het opsluiten van onschuldige mensen. Dat zegt emeritushoogleraar Strafrecht van Kanthout in het Nederlands Dagblad. Uit cijfers van het CBS zou blijken dat de afgelopen tien jaar bijna 30.000 mensen onschuldig vast zaten in Nederland. Vergeleken met 2002 is dat een verdrievoudiging. Volgens de hoogleraar komt de stijging doordat geweld niet langer wordt getolereerd. En dat leidt tot een hardere aanpak. En daardoor komen dus ook meer onschuldige mensen vast te zitten. En dat is ook slecht nieuws voor de belastingbetaler. Want een gevangene kost 200 euro per dag. Verder zijn er veel schadevergoedingen betaald aan mensen die onterecht vast zaten. De afgelopen tien jaar kostte dat justitie ruim 79 miljoen euro. De Dalai Lama is ernstig in verlegenheid gebracht, meldt de Telegraaf. Veel mensen zien hem als het toonbeeld van vredelievendheid... Maar in de jaren 50 en 60 was hij de leider van het Tibetaans guerrilla leger dat Chinezen doden. De CIA zou elk jaar 1,7 miljoen euro in het leger hebben gestoken. En de geestelijk leider kreeg zelf jaarlijks 180.000 euro. Dat zou allemaal blijken uit een Amerikaanse film die in de maak is. De maakster zegt dat ze zich baseert op documenten van de CIA die nu zijn vrijgegeven. En Ze zou ook hebben gepraat met oud-verzetstrijders en CIA-agenten. Voor de religieuze popster is er nu geen houden meer aan, schrijft de Telegraaf. Volgens die krant heeft de Tibetaanse leider... de nodige jakboter op het heilige hoofd. Volgens Trouw komen er steeds meer laagopgeleide mannen bij. Op dit moment heeft maar één op de tien jonge werkende mannen... een academische opleiding of een hbo-opleiding. Volgens deskundigen wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland... door al die laagopgeleide bedreigd. Het getouwtrek rond de verkiezingsdebatten is begonnen... staat morgen in de Volkskrant... Alle partijen kijken nu naar elkaar. Wie gaat er met wie in debat? Hoeveel spreektijd moet iedereen krijgen? En moet er eigenlijk wel publiek bij? Alle media hebben zich al gemeld bij de partijen... en ook onderwijsinstellingen zien de politici, politici graag komen. De NOS wil volgens de krant een debat houden op 22 augustus. Maar dat wordt lastig, want de VVD begint pas drie dagen later... officieel met de campagne. Na het verkiezingscongres is dat... en pas vanaf dan mag Mark Rutte vrij uit de standpunten verdedigen. En nu de VVD afhaakt voor het NOS-debat... Daar zullen ook de SP en de PVV ons wel mee moeten doen. In het Algemeen dacht dat een bizar verhaal over een seniorenflat in Vlaardingen. Volgens de krant zitten sommige bewoners er gewoon weg gevangen. Want in die flat worden nieuwe liften gebouwd. Daarom moeten ze wekenlang met een trap naar de enige lift die nog werkt. Ja, wie slechte been is, kan de hulp inroepen van medewerkers van het Rode Kruis. Daar hangt wel een prijskaartje aan, 34 euro per keer... Alle hoogbejaarden in de flat mopperen, ze zijn bijna allemaal ziek... of kunnen op zijn minst niet goed lopen. Dus zitten ze nu thuis. Achter de geraniums. De directeur van de woningstichting ziet het probleem niet zo. Wij vergoeden de eerste twee keer, zegt hij. Daarna moeten de bewoners er inderdaad zelf voor betalen. Maar bewoners zijn natuurlijk ook niet verplicht om het Rode Kruis in te schakelen. Nou, de directeur weet zelf niet... wat voor krakkemikkige types ze in die of flat wonen. Want hij zegt, ja, die mensen kunnen toch ook gewoon hun buren om hulp vragen?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 Rufus Wainwright, Jericho. macht voor Europa, dat wil de Duitse kanselier Angela Merkel. Nederland voelt daar volgens premier Rutte weinig voor. Na een bezoek aan Portugal en Spanje blijft Rutte ervan overtuigd... dat het aanscherpen van de monetaire regels op korte termijn... het goede recept is om de europroblemen op te lossen. hans Anriga. in Den Haag. Goedenavond, jij sprak met Rutte na de wekelijkse ministerraad. Luttele uren voor de openingswedstrijd. Moest Nederland nog beslissen of er een minister daarna naar die wedstrijd gaat? Is dat niet wat laat? Ja, dat is wel uh, laat, maar het is ook een bekend verschijnsel. Want in 2008 gingen de Olympische Spelen naar uh, China. In 2001, dus zeven jaar daarvoor, werd dat besluit genomen... om de Spelen daar te organiseren, ondanks de slechte mensen-situatie in China... Om een voorbeeldje te geven, in uh, de drie maanden voor dat uh, besluit... werden er in China 1781 Chinezen op last van de rechter gedood... volgens Amnesty International. En dat waren er 30 meer in die periode... dan in de drie jaren daarvoor in de hele wereld. Nou, Dat zijn uh, hele heldere feiten, maar desalniettemin gingen de spelers naar China. Wat we nu zien in Oekraïne is dat de kritiek komt op uh, Julia Tymoshenko, op haar situatie, hoe ze behandeld wordt, die... De situatie is nu iets verbeterd, maar dat is natuurlijk geen enkele garantie voor de toekomst. En toch heeft het kabinet besloten vandaag minister Schippers van Sport naar Garkov te sturen voor de eerste wedstrijd van Oranje. Ja, ik zei het al, Rutte was op bezoek in Portugal en Spanje deze week. Twee deelnemers aan het EK, maar ook beide in de financiële problemen. Heeft dat bezoek aan Madrid nog iets opgeleverd? Rutte sprak vandaag een beetje met meel in de mond. Ieder woord te veel, bekende hij... Uh, dat betekent dat de telexen weer gaan ratelen in de wereld en dan komt er weer nieuws. En daar help ik de Spanjaarden niet mee. In Spanje is men bezig natuurlijk de ernstige economische crisis en de schuldencrisis te bestrijden. En de collega daar, Mariano Rajoy, die wordt bijna dagelijks geconfronteerd met extra lijken die uit de kast vallen. Maar hij heeft nu echt een heel uh, uh, klemmend dringend probleem en dat is de situatie met de banken. Gaat Spanje er bovenop komen? Gaan ze dat redden? Ik denk dat Spanje er bovenop kan komen. Uh, Met of als zonder het... lening van Europa? Ja, dat is aan de Spanjaarden. Als zij de inschatting maken dat het kan zonder lening... dan vertrouw ik erop dat ze daar goed over nadenken... en ze goed laten adviseren. Er zit een goede regering nu. Op basis van uw gesprek, wat zal die inschatting zijn? Uh, daar, daar, kan ik, daar ga ik niets over zeggen. Want dat, dat zou te veel inzicht geven in wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Waarvan ik het ook niet zeker weet of het gebeurd is. Dat zou dan weer nieuws worden. Daar help ik de Spanjaarden niet mee. Maar als ze besluiten het niet te doen. dan hebben ze dat gedaan op basis van een goede, uh, goed inzicht. En als ze besluiten het wel te doen. dan weten ze dat de Europese uh, ja, uh, brandgang klaar staat. Hè? Dus het EFSF. -fonds, het -fonds. Om te helpen met strikte voorwaarden. dat het bijvoorbeeld via de hoofdstad loopt. En. Uh, dat we natuurlijk al een aantal condities dan aanstellen, maar dat het wel erg in belang van Europa is... dat of met of zonder steun mm. zij dit probleem oplossen. Nou, en in Portugal was het vooral kijken naar de collega... In de zin, of praten met de collega daar, Pedro Coelho... hoe hij bezig is om uh, ja, met, met steun van Europa... in hoog tempo nu dat land weer erbovenop te krijgen. Gaat goed met Portugal? Nou, Goed is een groot woord, maar er is. Alle... Oh, dat het volgende land weer dat, uh, dat oppopt met nieuwe problemen. Uh, nee, de laatste onderzoeken zijn echt van een paar weken geleden vanuit uh, IMF, uh, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. En dat zijn positieve berichten. Uh, dat Portugal echt bezig is heel consequent uit te voeren wat ze beloofd hebben. Mm. Dat leidt wel tot economische krimp, dat was ook voorzien. Als je zoveel geld uit de economie pompt, mm. omdat je de overheidstekorten moet terugbrengen, heb je economische krimp. Dat was voorzien en er is zelfs mogelijkheid dat Portugal in 2020. 13, mits dan het in de rest van Europa stabiel blijft, maar dat Portugal in 2013 al zelfstandig terug naar de markt zou kunnen, dus van het infuus af zou kunnen. De ene keer is het Griekenland, dan is het Portugal, dan is het weer Spanje en dan uh, dreigt Italië weer een groot probleem te worden. Zou het niet uh, helpen als Europa wat meer op de tour zou gaan die uh, Angela Merkel deze week heeft voorgesteld door toch meer een eenheid te vormen binnen die eurolanden En niet dat ieder land wel dezelfde munt heeft... maar vervolgens zoveel vrijheid heeft... dat een stevige basis onder die munt... verdacht moeilijk is om te realiseren. Dat ze heeft zij niet voorgesteld. Ze heeft gezegd op langere termijn... Uh, zou dat kunnen? Uh, dat is een debat wat we voeren in Europa. Ik denk daar op onderdelen ook echt heel anders over. Ik geloof niet in die grote soevereiniteitsoverdracht. Op langere termijn zeg ik dat Het kan dat toch heel erg helpen om gewoon een duidelijker lijn... een duidelijker basis onder die euro te leggen. Onder die eurozone. Ja, maar dan moet je dan wel invullen Wat je ermee bedoelt. En voor de langere termijn kun je een debat voeren over die structuur. En dan hoor ik tot degenen die zeggen: volgens mij zitten de oplossingen niet in die structuur. Maar voor de korte termijn liggen de voorstellen van sommige landen waar Duitsland en Nederland echt tegen zijn. Dat is bijvoorbeeld het invoeren van een eurobonds. Dus dat wij betalen voor de ja. Franse en de Spaanse staatsschuld. Of het invoeren van een bankenunie. Dat wij de garantstellingen van banken in Italië mee gaan financieren. Of dat er geld uit het noodfonds rechtstreeks naar banken niks kan. Voor. Daar voel ik helemaal niks voor. We hebben één voorbeeld. Wij betalen 1,6 procent over 10 jaar staatsleningen in zuid Opa, zit men sommige landen boven de 6 procent. Dan zouden wij dus fors omhoog moeten. Nu hebben we de afgelopen maanden tijdens uw premierschap wel of uh, meer gezien... dat u aanvankelijk behoorlijk op de rem stapt qua uh, Europese uh, uh, gedachten... om dan na verloop van tijd door de ontwikkelingen toch te moeten concluderen... oké, okay, we moeten toch nou? iets meer... Nou, bijvoorbeeld over de redding van de euro. Redding op, de uh, van de euro? Op welk punt? Nou, de samenstelling van, van het noodfonds. Hè? Afhankelijk was u... Alles wat samen moest en wat wat Nee, we wat hebben meer, altijd als Nederland eenheid leek. Dat is niet waar. Uh, vorige kabinet al, de VVD, de Kamer steunde dat. Dit kabinet van CDA-VVD heeft uh, altijd gezegd... je kunt de euro alleen redden als je bereid bent met harde voorwaarden... Uh, met terugbetalingsgaranties, dat je bereid bent die landen te ondersteunen. Laten uh, we even kijken naar bijvoorbeeld uh, de redding van Griekenland... waarin Nederland toch heel erg... Nee, is geweest. wij hebben zelfs ja, wij daar het voortouw gehad. Want we hebben gezegd met de Duitsers. We waren de enige met de vader erbij. Dat mag alleen... Als ook de private sector zwaar betrokken is... Daar waren eigenlijk alle andere landen tegen. En kijk eens wat er gebeurt. De private sector, dus de hè, private geldverstrekkers aan Griekenland... hebben tot 75 moeten afschrijven. En dat ja, hebben we echt als Nederland we bereikt. Weer, ja, maar toen waren we dus wel weer zo, zoveel maanden verder... Hè, dat, dat uiteindelijk alles weer bij elkaar was. Dat is een discussie ik, door, over de snelheid van besluitvorming. Maar Nederland meer die eenheid ik te, te krijgen waar Merkel voor... Pleit, ja. ...zou je dat soort problemen veel sneller kunnen tackelen. Maar Daar pleit ze niet voor. Zij zegt voor de langere termijn, vindt zij... ...zou je naar meer Europese integratie moeten? Nou, nogmaals, op één punt ben ik dat met haar eens. Dat is op het punt van het bankentoezicht. Dat zou je nu al, vind ik, op Europees niveau mogen schroeien. Uh, maar voor de rest ben ik daar geen groot liefhebber van. Maar... Relevant is nu natuurlijk dat je stap voor stap de crisis moet oplossen. En daar zitten we echt op één lijn. En die eurobonds en banken, Unie, al dat soort zaken, die willen wij niet. Gaan we even naar een ander probleem. Uh, voetballen in Oekraïne. Schijnt ja. uh, heel leuk te zijn. Maar het is politiek toch ook wel even een punt geweest. Gaan we daar naartoe of niet? Nu gaat minister Schippers wel. En u in principe ook. Waarom is dat ongeveer... Uh... Tien uur voor de start van het voetbaltoernooi... nog een politiek issue of we daarheen gaan of niet. Moet dat niet veel eerder gewoon besloten worden? Nee, we, hadden, we, besloten we hadden besloten niet te gaan. En dat komt omdat mevrouw Timoshenko, en dat was eigenlijk de. Ja, stond als het ware voor de hele mensenrechtssituatie in de Oekraïne in de gevangenis, met duidelijke aanwijzingen dat zij uh, gemaltreteerd was. Uh, maar dat is geen uh, situatie van gisteren of vorige nee, week. Dat was een aantal weken geleden. we gaan niet. Inmiddels is zij. In het ziekenhuis kan ze haar artsen zelf kiezen. Kunnen de advocaten erbij? Kan zij bezoek ontvangen? Uh, is de situatie daar verbeterd? Is het daarmee gelijk aan de mensenrechten in Nederland? Absoluut niet. Maar het is zover verbeterd. Uh, vandaag de laatste keer het hele feitencomplex rondom de Oekraïne bekeken. En gezegd het is voldoende verbeterd om daar op winstleden te kunnen zijn. Hoe lang denkt u dat die verbetering duurt? Kan nou, er weer van alles gebeuren. Ik ik in ieder geval zeggen... de reputatieschade voor de Oekraïne is gigantisch. Uh, zij dachten een groot feest te hebben aan het Europese kampioenschap. Hm. Polen heeft dat. He? Polen, een groot, groot feest uh, voor de PR van Polen. De reclame voor Polen is het allemaal goed nieuws. Voor de Oekraïne is het tot nu toe één grote ramp. Dat hele, en dat, dat, ja, maar dat die zit... verbetering... Die, nou ja, dat lijkt een beetje cosmetisch te zijn... Er mag een advocaat bij, ze krijgt de medische verzorging, mevrouw Timoshenko. Ja, kijk, als u vraagt, uh, heb je garanties dat dit zo blijft? Nee, die hebben we niet. Maar het feit is wel dat de Oekraïne niet blij kan zijn... met de schade die dat land heeft opgelopen uh, door deze hele kwestie. En die schade is wel zo groot dat je mag aannemen... dat dat ook wordt mee betrokken in de Oekraïne. Geen perfecte democratie zijnde. Uh, in het beleid de komende maanden en jaren. Maar de situatie is daar nu verbeterd. En daarom zeggen we, nou, bij de start uh, moet gewoon de minister van Sport... die zou er anders ook bij de start aanwezig zijn, kan er aanwezig zijn. Ja. Ik ga u niet naar uitslagen vragen, maar hoe groot schat u de kans... dat hij in Kiev bij de finale zit? Heel groot. We hebben de finale gestaan van het wereldkampioenschap. Dan moet het toch haalbaar zijn voor het prachtige Nederlandse team... met zo'n geweldige bondscoach om uh, de finale van een Europees kampioenschap te halen. If I Grond, hij doet niet meer... Gerberaas van Ricky Cole. Persbureau Reuters meldde vandaag dat Spanje dit weekend financiële steun... zal aanvragen bij de Europese Unie voor zijn banken. Het zou gaan om 40 miljard euro. Ik ga erover praten met Roel Jansen. Hij is economie-redacteur bij NRC Handelsblad. En ik praat erover met onze correspondent in Spanje, Rob Zoutberg. Goedenavond allebei. Hallo, Roel Goeien Jansen. Ik wou met jou beginnen. Wat ja. is daar precies aan de hand in Spanje? Waarom hebben die banken geld nodig? Oeh, nou ja, ik denk dat het dit weekend geregeld zal worden... omdat men heel erg bang is in, is in Europa... dat volgend weekend, als de verkiezingen in Griekenland worden gehouden... dat de pandemonium helemaal uitbreekt. En dan heb je en het Griekse probleem en het Spaanse probleem. En als je dat allemaal bij elkaar hebt... ja, nou ja, nou dan, dan gaat de euro zo'n beetje richting... Uh, richting exit, afgrond. Mm. Dus men wil het nu zo snel mogelijk regelen. En dat heeft alles te maken met de deplorabele staat... waarin het Fran uh, Spaanse bankwezen zich bevindt... Dat uh, heel erg veel geïnvesteerd heeft, he. krediet verstrekt heeft... aan projectontwikkelaars, aan de ontwikkeling van uh, vakantiehuizen... golfbanen, hotelcomplexen, en ga ze maar door. He. De hele Spaanse kust is ermee volgezet inmiddels. En ja, wat gebeurt er? Er wordt geïnvesteerd in onroerend goed... maar er zijn geen kopers meer voor. Hebben ze, die... hebben ze daar toen niet goed over nagedacht? Nou ja, als je vijf jaar geleden dacht dat er een uh, huizenboom zo, was... en uh, er was goedkoop krediet beschikbaar... en de noord europese banken gaven geld aan de Spaanse banken... en die investeerden het weer in... Uh, die, die, die leenden weer krediet kredieten uit aan die projectontwikkelaars... ja, dan zie je zo'n huizenbubbel, zoals dat heet, zich ontwikkelen en ontstaan. En tegen de tijd dat die huizen klaar zijn, die vakantieprojecten... en nou dan gaan ze maar door, dan ja, is de markt ingestort. Niemand koopt het meer en de banken zitten dus met kredieten... Uh, die ze niet afgelost krijgen. Staat allemaal leeg, die huizen, althans voor een flink deel. Ja, daar komt het wel op neer, ja. ja de, de, de omvang van de Oero-goedcrisis in Spanje... is schijnt iets van drie keer zo groot te zijn als die in de Verenigde Staten... drie, vier jaar geleden toen we die Amerikaanse financiële crisis uh, hadden. Uh, is het verwijtbaar... Of of zeggen van ja, dat hadden ze ook niet aan kunnen zien komen? Ja, wat heet verwijtbaar. Eh, kijk, het geld was goedkoop. De Noord-Europese banken verstrekten kredieten aan de CAGA's. De Spaanse banken, de regionale banken in Spanje. En die leende het weer uit aan projectontwikkelaars. En iedereen dacht dat eh, de bomen tot de hemel groeiden. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En dan eh, moet je wel zeggen dat de Spanjaarden er erg lang over hebben gedaan... om oorde op zaken te stellen. Ze hebben toch twee, drie jaar laten... Laten lopen en ook deze premier, hè, premier, premier Rajoy, die is toch een aantal maanden bezig geweest met geschipper en gehannes en gedoe. En nu eindelijk uh, ja, komt hij tot, tot het inzicht dat hij niet anders kan dan met uh, hangende pootjes uh, bij zijn Europese collega's aankloppen. Oh ja. Rob Stoutberg, wat kan hij intern doen uh, in Spanje zelf? Ja. Nou ja, we, we, het land wordt al helemaal kapot bezuinigd op het moment. Er wordt ff, werkelijk, ik bedoel, het is. Ik ben het niet helemaal met de roel eens dat het nu met hangende pootjes gaat. Kijk, premier Gooi is een half jaar geleden hier aangetreden en hij dacht één ding: ik ga op de koers van Brussel varen, ik ga op de koers van Angela Merkel zitten en dan komt alles goed. Hm. Ik ga keihard bezuinigen en en als het om miljarden gaat, dan wordt, wordt er hier nog wel wat meer geschrapt dan bij ons in Nederland. En dan komt alles goed. Maar daar verkijkt hij zich natuurlijk wel in. Want er speelt het probleem wat we nu definiëren. Het probleem van die banken. Die huizen die, die leegstaan. Er gaan in cijfers van drie, vier, misschien wel vijf miljoen huizen die leegstaan. Zijn vijf niet miljoen ja, het gaat echt om miljoenen. Het gaat niet alleen om vakantiehuisjes. Het gaat ook om, om de grote gordels die om de steden zijn heen gebouwd. Er staan de complete spookwijken waar je doorheen rijdt. Uh, projecten wel deels van de grond gekomen. Op andere plekken staan hele grote gaten van dingen die ooit hadden daar moeten komen. Er staan, staan soms alleen skeletten. En dan zijn de hijskerden gewoon weggehaald. Er is het alleen het skelet achtergebleven. En zo is de situatie hier in Madrid. is je in Barcelona, is je in Valencia, is hier eigenlijk in het hele land... He, dat, dat huizenprobleem waar we het net over hadden. Nou, Ragoj dacht, ik ga keihard bezuinigen, dan komt alles goed. Maar het komt niet goed, want nu speelt dit enorme probleem van de banken. En, en ja, de financiële markten laten hem, denk ik, niet meer met rust... tot hij met een oplossing ja. zal komen. Hij draait, hij aarzelt, hij weet... en het is helemaal Rajoy, he, die op het laatste moment pas een beslissing zal nemen... Ja. Maar het duurt wel lang. Hoe Janssen, lijkt het op Griekenland of is het een totaal andere nee, situatie? Het is, het is een andere situatie. In Griekenland was het echt de overheid he, die, de, die de publieke financiën... Het, het overheidstekort totaal uit de hand had, had laten lopen. En daar ook nog eigenlijk valse gegevens, valse cijfers over aan Brussel had gegeven. In Spanje is het voor een deel ook het overheidstekort, Want laten we wel wezen, in Spanje hebben nog een tekort van iets van 8 of 8,5 procent of zo. Dus is echt heel groot mm. op een begroting. Maar het grote drama in Spanje speelt zich af bij... Die bankensector, die is ja. gewoon eigenlijk bankroet. Die heeft gespeculeerd massaal in het goed, eh, wat Rob net ook vertelde. Hè, die, die, die woonwijken, die, en alles wat er maar gebouwd kon worden, werd gebouwd. En dat wordt niet verkocht. Dus ja, die banken hebben gegokt en misgegokt. En die zitten dus nu met een kredietportefeuille... waar ze bijna alles van zouden moeten afschrijven. Ja, dan gaat de hele bankensector ja. in het land failliet. Maar dat, dat is toch niet het enige? Niet. Nou, dat is wel uh, nu waarom Spanje hoopt dat ze dit weekend uh, een groen licht krijgen... van de andere landen in de eurozone om dus dat bedrag van die 40 miljard... uit het uh, tijdelijke ja. noodfonds, uit het ESFS, te krijgen. Maar Waarbij ze economie... dan die bankensector zouden kunnen op, uh, opkrikken. Ja, is de, of de economie verder gezond daar? Nou ja, het is heel moeizaam, denk ik. Ik ben bang dat Spanje heeft ook nog los even van alleen deze uh, problemen... die hoe uh, het goedsector... Dat, uh, die bubbel in de huizenmarkt. En mm -hmm. ja, zo hebben ze ook nog te maken met een verlies aan concurrentievermogen. ten opzichte van de noordelijke landen. En ja, eh, ja en schulden overal. Hè. Ook de voetbalwereld ja. in Spanje, bijvoorbeeld, zit tot over zijn oren in de schulden. Ja. Even die concurrentiepositie Rob Zuidberg Is daar een verklaring voor? Nou, ik, woon, ik heb er inmiddels 15 jaar in het land op zitten. Ik ga het bijna verlaten, want ik mag door naar een ander land waar geen crisis schijnt te zijn: Italië. Wat, heer, wat heerlijk. <laughs> uh, maar ik heb het land in 15 jaar leren kennen als een, als een heerlijk land waar de mensen aardig zijn en vriendelijk zijn... en waar je overal goed terecht kan en, en uh, fantastisch rond kan reizen. Maar één ding wat alle Spanjaarden kenmerkt... dat is het absoluut ontbreken van denken op de lange termijn. In die jaren dat het goed ging, hè, die we net beschrijven... dat al die huizen werden gebouwd... Kijk, wij, Nederland hebben natuurlijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk vervuld van gedachten... na vette jaren komen magere jaren. Laten we ons daarop voorbereiden, laten we wat aan de kant zetten... laten we wat sparen. Ja. Dat soort gedachten... die, die, die, die, die Kennen ze hier niet in Spanje. Er wordt slecht nagedacht over de lange termijn over de toekomst. Ik vind altijd hier een goed voorbeeld. Nu, nu pas, moet je je voorstellen Thijs, ontdekt Spanje de zon. en komen er overal zonnepanelen, windmolen. Want op die hoogvlaktes, daar waait het lekker hard. Dus dan kan je windmolens, dus kan je energie opwekken. Pas nu ontdekken ze dat. De technologie van maar, maar zon... Wacht even. wacht even, ja. Spanje zijn niet dommer dan wij. Nee, maar ze denken weinig over nou, de toekomst. Dat ik ermee Echt waar, gaan. ja? ja Eén is... vraag. Waarom moet de technologie voor zonnepanelen... uit het land komen waar het meest regent in Europa? <laughs> namelijk uit Duitsland. Ja, zeg het maar, wat is de verklaring? Ja, waar Spanje had. Kijk, als je gaat nadenken, dan, dan had je natuurlijk daar koploper in kunnen zijn. Er vallen meer voorbeelden aan te geven. Waarom, waarom konden er in Spanje complete vakantiedorpen. En, en, en die enorme projecten verrijzen aan de kust. zonder garantie op drinkwater? Het werd gewoon allemaal neergezet zonder over na te denken hoe in de toekomst daar generaties gaan leven en opgroeien. De korte termijn, het, het land is er echt vol mee. Oké. Okay. Uh, um, de gevolgen voor andere banken. Stel dat uh, Spanje dit weekend niet geholpen wordt... krijgt onze ING dan bijvoorbeeld dan ja, ook een probleem? absoluut. Um, ING heeft uh, zijn spaarbanken, zijn internetspaarbank... ING Direct, die uh, ook actief is in Spanje... die heeft een, een, een exposure, zeg maar een, een betrokkenheid bij Spanje van iets van 45 miljard... Heb ik begrepen. Uh, ja, als de Spaanse uh, bankensector omvalt en mensen massaal hun geld van de banken willen halen of de kredietgarantie, het depositogarantiestelsel in werking zou treden, dan wordt ING direct geraakt. En mm. sterker nog, dan wordt Nederland geraakt, want het Spaanse ING direct conglomeraat valt onder het Nederlandse bankgarantiestelsel. Dus wij zouden dan moeten opdraaien voor de Spanjaarden die hun uh, spaargeld gegarandeerd dus hebben. Dus ons belang dat die reddingsoperatie. Zeer groot, dat is ze zeer groot. Ja. Ja. ja, in dit geval wel. Ja. Oké, okay, je noemde al even het voetbal. Uh, ja. Gaat daar nu echt iets veranderen? Want ja, da die clubs hebben enorme schulden. Dat is een verhaal apart. Hè? Kijk, De Spaanse bankensector is erg regionaal georganiseerd. Het heet dus en he, spaarbanken en zo. Die horen eigenlijk allemaal bij die regio's. En de regio's in Spanje, dat zal Rob ook meteen beamen, die zijn erg machtig... Bij, nou, onafhankelijk kun je niet zeggen, maar er zit een grote mate van autonomie in. En die lokale, regionale banken hebben heel veel geld uitgeleend... krediet dus verstrekt aan de lokale, regionale voetbalclubs. Noem maar Barcelona, Valencia, Madrid, en ga zo maar door. En die staan bij elkaar voor iets van 3,5 miljard... In het krijt bij de banken. Dus ja. die hebben geweldige kredieten opgenomen. En ze hebben bovendien nog een enorme belastingsschuld. En ja, je zou hopen dat die Spaanse voetballers. die nu naar Polen en uh, Oekraïne zijn vertrokken. dat ze zich daar ook iets van aan zouden trekken. Want uh, het Spaanse voetbal leeft eigenlijk op de pof, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, op krediet. En nu straks, als, dat, uh, als die bankredding. Van Europa eraan komt, dan gaan wij dus ook de Nederlanders. Dan yep. gaan ze dus een beetje de Spaanse voetbalsector redden. Ja, Rob wordt daarover gesproken in Spanje. Dat ook die, categorie, dat die, die, die sector moet inkrimpen. De omlaag bijvoorbeeld. Nou, ik zou willen voorstellen: Messi naar Ajax om te beginnen. <laughs> dat, dat is een Argentijn. <laughs> hè? Um, ja, nou, dit, dit, dit is het volgende probleem dat speelt natuurlijk. Nou, als, we, als we het over de banken hebben gehad... dit probleem is een tijdbom die langzaamaan aan ons ontploffen is. Want de situatie kan natuurlijk niet langer doorgaan. Waarom wordt het voetbal hier, wat natuurlijk heilig is... het heilige van het heilige is, de hand boven het hoofd gehouden? Terwijl er echt... Het gaat natuurlijk om gigantische bedragen die daar, die daar openstaan. Um, uh, maar, maar is, het, is er een debat over? Nee, nee. Niet? Ook daar wordt... Nou, er wordt over gepubliceerd en er wordt over nagedacht en dat wordt weer naar voren geschoven. Maar ook dan weer is het weer de korte termijn. Die, die, het, is echt, het blijft een beetje herhalen wat ik eerder zeg. Maar wordt, ik, ik verbaas me daarover, want het gaat om zulke draconische bedragen dat er amper hmm. over gesproken wordt. Ja, maar dan mag je hopen dat als we dan straks met z'n allen in Spanje gaan helpen, dat er wel wordt geholpen bij het nadenken over de toekomst dan ook. Nou, ze hebben wel mooi voetbal, toch? <laughs> ja, maar, maar kunnen we daar met z'n allen in Europa van leven? Bro, ja. Maar ja, die voetbalschulden van, Spa van de Spaanse clubs, die zijn dus bijna 10% van het bedrag. wat we dit weekend aan Spanje gaan toekennen ja. om de bankensector te redden. Ja. Dat is dus echt niet gering. En uh, ja, daar staan wij, Nederland, Duitsland, andere Noord-Europese landen. staan dus garant voor ja. de schulden van Barcelona, Madrid en ga zo maar door. Goed, we zullen er maar even aan moeten wennen. <laughs> Roel Jansen en Rob Zoutberg, beide hartelijk dank. Dag.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 Que nos vies zijn, en un instant comme fanent les roses. me dit que le temps qui glisse est un salaud que de tristesse s'en fait des manteaux pour quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore qui dit que tu encore Serait ce possible, alors Ook een Madi van Carla Bruni. Sinds gisteren is Nederland een nieuwe ambassade rijker. Laten we even luisteren hoe dat ging. Oké, okay, here we go. Voilà. Ja, we worden de stem van staatssecretaris Ben Knapen. Bij ons te gast is Kees van Baer, de nieuwe ambassadeur van Zuid-Soedan. Althans, eigenaar van de nieuwe ambassade daar. Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe ambassade in Djuba. Alles glanzend en daar daarbinnen? Het is een uh, tamelijk nieuw gebouw, uh, maar het staat er al sinds, uh, nou denk ik, augustus is het opgeleverd. En, en we werken er ook al iets langer dan, uh, dan sinds gisteren. Ik ben er zelf begonnen in november. En uh, twee van mijn collega's waren al aangetreden in augustus. Ja, en nu, nu is het dus allemaal officieel geworden? Nu is het officieel. Ja. Waarom hebben wij een ambassade in Zuid-Soedan? We zijn al uh, lange tijd betrokken bij de ontwikkeling in Zuid-Soedan. Nederland heeft een grote rol gespeeld in het uh, vredesproces. En, uh, Zodan... Toen nog met minister van Ardennen, geloof ik. Hè? Die was minister daar van actief. Ja. ja, zeer actief. En, en nu is het een partnerland, een van de 15 partnerlanden van Nederland. En is alle reden voor om dan een ambassade. Maar we hebben een aantal ambassades gesloten in Afrika. En deze hebben we juist geopend. Ja. Het is een, uh, een land uh, uh, met potentieel. Maar ook een land wat, uh, wat hulp nodig heeft, ondersteuning nodig heeft. Juist ook op het gebied van. Veiligheid en stabiliteit. Als dat uh, niet lukt, dan kunnen we daar een land krijgen wat uh, ja, implodeert. En dat willen we voorkomen. Het is belangrijk dat we erbij zijn. Dat het is belangrijk dat we erbij zijn en dat wij ook voorkomen dat dat uitspreidt naar de, naar de regio. Ja. Hoe gaat dat concreet in de praktijk, zo'n ambassade? Wie, wie bepaalt waar die komt en hoe die eruit ziet en hoe groot die mag zijn en zo? Hoe gaat dat? Uh, dat bepaalt de ministerraad, uh, waar een ambassade komt. En um, hoe groot die moet zijn, dat is iets wat ook uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, bepaalt. En heeft u daar een rol in? Um, dat is uh, niet... Uh, nee, dat was, voordat ik kwam is dat al gesproken van ja. zo groot moet het worden. En de locatie waar, waar die komt? Juba in de hoofdstad. Dat gebeurt dat in de hoofdstad. Ja, maar wie gaat, er dan, gaat er dan gewoon iemand van Buitenlandse Zaken daar uh, de plaatselijke Funda-site af? Hoe, hoe moet ik me voorstellen? Nee, wat me daar al een, uh, dat was al eerder was daar een uh, locatie was, uh, was, was, uh, bekend. En dat was op een compound, op een terrein waar ook de uh, Europese Unie zijn uh, ambassade heeft. En waar ook uh, andere lidstaten van de Europese Unie, zoals de Britten, uh, de Fransen en de Duitsers. Uh, een ambassade hebben neergezet. Ja, Dan hebben wij ook een, een, een gebouw neergezet. Het is een, een tijdelijk gebouw nog. Maar het is een, het is een prachtig gebouw waar het, waar het goed werk is. En hoe, hou je, hoe werf je personeel? Uh, personeel, uh, dat is interessant. Want ons personeel komt een uh, um, groot gedeelte van de ambassade in Khartoum. van de Zuid-Soedanese ambassade in Khartoum die naar uh, Juba zijn gekomen. Maar ook mensen die we uh, geworven hebben in Juba. Um, uh, In de plaatselijke wezen. krant, of de regionale krant, hoe moet ik me dat voorstellen? Um, dat is gebeurd via um, uh, het kennen van een organisatie die nog een chauffeur heeft. Via Via Via Ja. ja. ja. ja. Is daar uh, goed te werken? Want het is een ingewikkeld land. Er zijn uh, 2,4 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Bij de iedereen is analfabeet. Nauwelijks civiele structuren. Er is nog corruptie, strubbelingen aan de grens. Um, het le dagelijks leven is zo anders dan hier. Kan je daar gewoon werken? Je kunt daar werken, maar je werkt op een andere manier dan in Nederland. En dat is natuurlijk ook het aantrekkelijke ook aantal, dat vind ik. Het is een land wat uh, het is gigantisch groot Het is zo groot als Nederland, België, Duitsland, uh, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië bij elkaar. Het heeft uh, 150 kilometer weg. Uh, 80% van de bevolking is ongeletterd. 8 miljoen mensen. Uh, um, veel mensen die zijn nog niet, uh, kunnen nog niet zeg maar, in hun eigen voedsel voorzien. En daar moet aan gewerkt worden. Um, dat doen we enerzijds via noodhulp, maar anderzijds hebben we daar ontwikkelingsprogramma's waar we uh, werken aan de voedselzekerheid. Ja, en u en, bent een soort contactpersoon dan tussen Nederland en die programma's en wat, hoe het daar ja, gaat in de, ja, in de praktijk? wat je, wat je doet, zeg maar, als, uh, met je team, je ambassade, je overlegt met de autoriteit in dat land, je gaat met, bij de minister langs en die minister zegt van, ja, nou, kijk, uh, dit zijn de problemen, wij willen... Um, kan Nederland iets leven op het gebied van water en uh, op het gebied van voedselzekerheid? En wij kijken wat we kunnen doen. Het allerbelangrijkste voor ons is dat wij beseffen waar, waar we daarvoor zijn. En dat is veiligheid en stabiliteit. Dat proberen we land. daar te brengen. Ja. En dat proberen we te brengen via, onze, via de programma's die we hebben. En, uh, en ook via water, onder andere. Ja. Het uh, water leidt vaak tot conflicten. Uh, de mensen in Soudaan, uh, de meeste zijn uh, pastoralisten, zijn mensen die veel vee hebben. Het uh, drinkwater plaatsen voor vee, of het kort aan drinkwater plaatsen, leidt tot conflict en leidt tot stammenstrijd. Ja. En dat willen we voorkomen. Ja, wonen de Nederlanders eigenlijk? Er wonen Nederlanders. Komen die morgen uh, voetbal kijken op de ambassade? Uh, ongetwijfeld uh, zullen die met, uh, met mijn collega's ergens voetbal gaan kijken. Ja, dat wordt dat wel voor uh, dat is niet iets wat de organisatie organiseert. Dat zijn uh, de mensen die uh, komen bij elkaar en die organiseren dat zelf. Um, uh, dat, dat, dat zal zeker gebeuren. Ja. Maar wij zitten daar niet in eerste instantie voor de Nederlanders. Wij zitten daar voor die ontwikkelingssamenwerking. Want dat is maar een klein clubje. We en, uh, en die Nederlanders 77 wat ik zei. Ja. En uh, die werken bij Nederlandse organisaties. Of bij internationale organisaties. Of de VN. Ja. Kijk, in, in Zuid-Soedan, wat, uh, wat je tegenkomt, het is een land wat een, een problematiek heeft die wij niet kennen. Uh, dat is ook uh, waar je als ambassadeur tegenaan loopt. Um, uh, veiligheid. Hè? We kennen allemaal de problemen met het noorden. Maar de veiligheid is ook een kwestie van de veiligheid in het land. Mm. Uh, er zijn stammen, er is stammenstrijd. Er is uh, veeroverij. Mensen roven elkaars vee. En wat je ziet, is dat uh, een, een stam trekt op tegen een andere stam. En wil het veren over? Nou, wij zeggen dan uh, als ambassadeurs en de internationale gemeenschap en de VN... wij praten met de regering zeggen, nou, hier moet het aan gedaan worden... want dit is nou net die veiligheid, die ontwikkeling... Ja. Um, verhindert. Ja. En jullie moeten hier tegen optreden. Dus daar moet dan echt iets gebeuren. Nog even terug naar die keus voor, uh, voor Zuid-Soedan. Onze correspondent in Kenia... die, die zegt in, in de Nederlandse diplomatieke kringen... gaat het verhaal dat uh, de vestiging van deze ambassade... onderdeel was van het regeerakkoord met de PVV. Want het gaat om het christelijke zuiden en het islamitische noorden. Nou, Nederland zou dat christelijke zuiden daar willen belonen. Althans, dat zou met de PVV besproken zijn. Is u daar iets van bekend? Het is een, uh, het is een besluit geweest wat... Uh, uh, ik heb gehoord dat het ook de Kamer heeft... Uh, daarmee akkoord kon gaan. en Dat is het. Ja, nee, dat zal. Als, als de partijen het daarover eens zijn... dan gaat de Kamer daarmee akkoord. Maar kent u het verhaal? Nee. Het is het helemaal nieuw? Ja. Ambassadeur mag niet jokken, hè? Nee. Maar dat doet u ook niet. Het is een, uh, uh, het is een besluit genomen door de, door de ministerraad. Ja, u bent ineens heel kort af. <laughs> ja. Ja, u wilt er verder niks over zeggen. Nee. Nee, ongemakkelijk. De, de was, u, zei, u noemde het net al een keer de ambassade, de oude Nederlandse ambassade in Khartoum. Wat gebeurt daarmee? Blijft die open? Die blijft open, maar die wordt veel kleiner. Die, uh, die krimpt in. Dus daar kunnen mensen weg en die gaan dan ook naar uh, de ambassade in Juba? Voor een deel of worden daar uh, mensen ontslagen? Hoe kunnen we dat voorstellen? Uh, nee, de, de, de Nederlandse staf die zal gewoon in de molen blijven zitten. Die gaan naar andere ambassades toe. En uh, de lokale staf, uh, misschien dat de gedeelte moet afvloeien inderdaad. Oké, okay, dat zou kunnen. Wanneer gaat u weer terug? Uh, 1 juli. 1 juli. Nog even een maandje hier. Kees van Baar, ambassadeur in zuid soedan Hartelijk dank. How You will see of tears. Het is 5 voor 12. De Oogvoetbalpool met Roel Jansen. Welkom bij deel 2 van de Oog-EK Voetbalpool. Ik leg het spel nog even aan u uit. Dagelijks om 5 voor 12 voorspellen zes bekende oogdeskundigen... uitslagen van de twee wedstrijden van de volgende dag. We stelden ze gisteren aan u voor. Is de, is de winnaar of het gelijk spel goed geraden? Dan is er 1 punt verdiend. Hebben de deskundigen de uitslag ook goed voorspeld? Dan krijgen ze maar liefst drie punten. Alles verkeerd? Zero points. De zes deskundigen doen in de poolfase twee keer mee, want er zijn twaalf wedstrijddagen. Iedere deskundige kan dus maximaal twaalf punten halen. Na de poolfase vallen de twee met de minste punten af en gaan de vier anderen de kwartfinales in. Wie uiteindelijk op de slotdag van het EK de meeste punten bij elkaar voorspeld heeft, die krijgt de speciale Oog-EK Voetbalpoel lokaal. U hoorde het al vanavond is aan de deur. Financieel-economisch journalist Roel Jansen. Roel, opnieuw welkom. Ja, goeie We moeten eerst even de prestaties van jouw voorganger Kokorlijn doornemen, die voorspelde gisteren dat de openingswedstrijd van het Tussen Polen en Griekenland. Ze eindigen in 2-1 voor Polen. Dat was wet, mis. Het werd 1-1. Dus die, voor die wedstrijd kreeg hij geen punten. Ook voorspelde hij Rusland-Tsjechië 2-0. Het werd 4-1. Dus hij kreeg één punt omdat hij de winnaar goed had voorspeld. En daarmee staat hij op een totaal van één punt. Dat staat hij in ieder geval bovenaan. Kijk, maar dat moet in te halen zijn Roel, dachten <laughs> wij. Ik ga mijn uiterste best doen. Morgen een spannende dag. Nederland speelt om 6 uur tegen Denemarken. Gaan we winnen? Ja, fantastisch natuurlijk. Op een zaterdagmiddag eh, iedereen klaar, de straten versierd, mensen helemaal klaar voor alle parfum, pa oranje paraphernade uit de kast gehaald. Uh, de sfeer is goed, maar de druk op het Nederlands elftal... is natuurlijk ook enorm groot. De ja. verwachtingen zijn hoog, de spanning is hoog. Uh, ja, ik... ik... Ik, ik aarzel. Ik vind het heel moeilijk. En Nederland is misschien tot op zekere hoogte favoriet. En juist dat kan misschien wel betekenen... dat ze juist in die eerste wedstrijd het niet gaan halen. En uh, ja, er dus zit komt nog bij... dat ze die vliegreis naar Garkov iedere keer moeten maken. Ja? Dat is toch knap Vermoeiend. vervelend. Ja, Tweeënhalf uur in het vliegtuig Ik hoor een gelijkspel of een nederlaag nee, ik, ga op een, ik ga op een gelijkspel gokken. Ja, Hoeveel? Ja. Ik denk dat het 1-1 wordt. Uh, ja, het zou kunnen als Huntelaar op het laatste nog inkomt... dat hij er misschien <laughs> twee in van nee, Dat nee, zou Maar dat kunnen, ja, kunnen we niet in de Nee, meenemen. dat zetten we niet in de voorspelling. Ik hou het op 1-1. Ja. Daar staat Portugal. Ja, ik denk dat de Duitsers geen enkel mededogen met de Portugezen hebben. Hoe, hoe zeer ik het de Portugezen ook gun. Maar ik, uh, ik, ik hou het op 2-0 voor Duitsland. 2-0 ja. voor Duitsland. Ja. Oké, okay. nou maar ja. Ja, het wordt een spannende avond voor ons ja, allemaal. Dat, en die dat... Denen zijn natuurlijk sterk. Ze hebben, uh, ze hebben een reputatie hoog te houden. Rommendaal speelt mee, bekend in Nederland. Hij is, is een beetje oud al, hoor. Ja, maar toch, gevaarlijk op rechts. Nederland zwak aan de linkerkant, dus dat kan nog alle kanten op gaan. Goed. Um, we wachten het af en we horen en... het morgen. Dankjewel. je wel, Roel Jansen. Spannend. Ja, dank je, Thijs. Goeie avond. Einde van het oog voor nu. Zometeen is er Casa Luna. Daarin is Oceanograaf Heijn de Baart te gast. Wij zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goeienacht.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 Volg het EK bij de publieke omroep. Ja, daar krijg je toch echt een brok van in je keel. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt oranje op met de Ga naar nos.nl. Dit de laatste penalty. En luister de Radio 1 sportshow. Het is de Nederland Nederlander bijna. Wij zijn 1. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot. Bij de publieke omroep. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.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 Wildegansen.nl Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao Nordgy Dit is Radio 1.